VVD en PvdA gaan het regeerakkoord openbreken. Volgens vvd fractieleider Zijlstra worden er nu verschillende alternatieven doorgerekend voor het omstreden zorgplan. Welke dat zijn is niet bekend. Een serieuze optie zou zijn het volledig schrappen van de inkomensafhankelijke zorgpremie. Die verlering zou dan volledig moeten worden geregeld via de inkomensbelasting. De VVD-fractie wordt nu bijgepraat door Zijlstra en ook de PvdA-kamerleden zijn bijeen. PvdA-leider Samson gaf voor de bijeenkomst de toelichting.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 Volgens vicepremier premier Asscher verlopen de overleggen tussen de twee partijen in goede sfeer. Gisteravond was er torentjes overleg tussen premier Rutte, Asscher, minister Schippers en van Volksgezondheid, Zijlstra, Samson en staatssecretaris Wekers van Financiën. Vanmorgen was de zorgpremie het belangrijkste agendapunt van de eerste ministerraad van het kabinet Rutte 2. De bewindslieden wilden na afloop ni niets over het onderwerp kwijt.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 De man uit het Limburgse Wittem is op heterdaad betrapt bij het vangen van beschermde vogels. Hij was van plan de vogels valse pootringen om te doen. Ze zouden dan kunnen doorgaan voor legaal gekweekte vogels. De man had 43 putters, vinken en groendingen in bezit. Die zijn in beslag genomen en zullen zo snel mogelijk worden vrijgelaten in de natuur. Volgens de vogelbescherming gebeuren dit soort dingen vaker. We weten natuurlijk dat het gebeurt. Het is moeilijk in te schatten op welke schaal dat precies plaatsvindt. We hebben daar wel eens onderzoek naar gedaan. En de conclusie daarvan was dat het inderdaad voorkomt, dat het ook makkelijk te doen is. Maar dat wat we aantreffen, dat het maar het topje van de ijsberg is. Het weer bewolkt, maar vanuit het zuiden wat meer zon. Het is vanmiddag een graad of elf. Morgen bewolkt met soms regen of motregen bij een graad of 12 bij Verkeersinformatie staan een paar niet al te lange files. Twee uitzonderingen, de A27 Breda richting Utrecht... bij Gorkum, vijf kilometer na een ongeluk. En de A50 Arnhem-Eindhoven, voorknopend paalgraven, 9 door een ongeluk met een vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. Omrijden kan via Dijl over de A15 en de A2. De Volkskrant presenteert verboden boeken. De 20 beste boeken die u niet mocht lezen...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 Moet het rookverbod worden aangescherpt nu het aantal rokers voor het eerst sinds jaren weer stijgt. Zo direct een debat. En de column natuurlijk van Justus van Oel, dit keer over de zorgpremie. U kunt reageren twitter ons hashtag AfroVML of bekijk ons op vrijdagmiddaglife.afro.nl. Vrijdagmiddag Borrel. Eerborg! Eerborg! God. Ja, mag ik alsjeblieft een bako. Maar dan uh, met single man Space Side in plaats van de BA. En Jurals in plaats van de Co. Ja, een beetje tempo graag. Lekker een mutsje van me. Als zij eruit had gezien als een lekker wijf, dan was het ongetwijfeld een lekker wijf geweest. Zou jij niet even wachten tot de vijf in de klok zit? Ja, bij hem zitten vijf op vrijdag al om vijf over zeven ochtends in de klok. Ja. <laughs> nou, mag ik alsjeblieft zeggen. Weet je wel wat voor verantwoordelijkheid ik de hele tijd draag? Geen idee. Zou ik ook niet. Uh, iets met 1500 uh, baden die ik wegens in plaats van 45 miljoen... slechts 15 miljoen winst helaas moet laten afvloeien... Huh? Een stelletje uitkeringstrekkers erbij. Dat uh, meteen daarna voor het dubbeltje de zorg mag leegplunderen. Ingeborg, limonade glas singlebald! Nou, dan zeg je trouwens even zo goed wat. Want die types krijgen natuurlijk meteen klachten van stress en zo. En depressie, zus. Ja. Ik ben de hele week al van mijn apropos. Ben jij van je apropos? Ja, dat ja. is ook voor het eerst. Nou, heb jij wel eens nuchter naar de cijfertjes gekeken terwijl er nog aan geen knop gedraaid is? Nuchter! <lacht> <lacht> ik, ik zie stomdronk ook nog wel dat die communisten proberen mijn propvolle portemonnee te plunderen. Ik zeg nog tegen mijn man. <lacht> ben jij nog bij je man? <lacht> ja, zolang hij nog adequaat aan mijn knoppen draait <lacht> en de aandeeltjes goed staan. Marx, ik... Rutte heeft de <lacht> eerder. hoor! moet ik dood van de dorst? Get them. Rutte die heeft een heel fout kostenplaatjesbeeld geschetst. Ingeborg! Weet je wel wat het is? Weet je wat? Het is zoals God al zei tegen de menigte voor de hemelpoort. Het eeuwige leven. Heeft u enig idee wat daar het kostenplaatje van is? Ja, God heeft te kijk op. Ingeborg, een zo god zodeknepper En dat God dan zegt: dat hier dames is voor drie keer modaal twee keer zo duur. afhankelijk dan. Terwijl de minima in gouden koetsjes rondgereden worden in het paradijs. Gratis met cadeaubonnen toe. Worden die gratis in koetsjes rond? Twee wezen <laughs> van spreken, ja? ja. ik voel de kreeft er omhoog komen. Mag ik ook heel even? Ik stop uh. met mijn doorgeslopte harsjes naar election night te kijken. Oh ja. Ik denk bij ja. mezelf, er moet nog heel wat aan allerlei knoppen gedraaid worden. Nou, ja. ik, ik wou het niet zeggen, maar... Uh, God, dan ben ik het totaal kwijt. Iets, iets met knoppen? Ja, precies. Daar moet aan gedraaid worden, zodat marktwerkende vonken er vanaf vliegen. En de... verdomme, ben ik het weer kwijt. Ja, dat geeft niks, kerel. Of wijf. He, ik zie het even niet. He, geeft niks. Zolang wij maar weten dat we genaaid worden. Juist. En waarom? Oh, dan ben ik het weer kwijt. Excuus. Eerborg, laat dat schuim op mijn gersten ook maar zitten. Ik hoef geen genivaleerd peels. Jij zat te kijken en zei: Is die zwarte piet herkozen? Uh, Obama is herkozen, ja. Ja, ah, dus die stekendrijke sectiefiguur heeft het onderspit gediggers. Ja, weet je wat de partij van de Almog wil? Nou, ja, nou, zal ik je eens haar fijn vertellen. Ze willen <laughs> dat ik mijn huis weggeef. Zo. Ja, en daarna mijn collectie Single Mal space uit opzuip. Ja. ja mijn zes Oldtimers Dancing Steak. steek ja. En daarna 40 miljoen boete betaal wegens brandstichting en openbaar. En dan nou zeg je het nog heel voorzichtig. Ja. Heeft iemand nog een boot over? In een pitcher single walt en een boot voor mijn vrouw hier. <tie> Precies, marktwerking. Dat iedereen hetzelfde betaalt voor alles behalve ik en jullie natuurlijk. In hoer whisky. Marianne, zijn wel de Vries, Pieter Bouwman en Bas Roelvla. Bad. iedere vrijdag hier. Twee mensen krijgen de vloer, katheter zet ook klaar. Mensen natuurlijk met verstand van zaken daarachter. En vandaag gaat het over het rookverbod. Want afgelopen vrijdag werd bekend dat het aantal rokers in ons land weer toeneemt. Na jaren van daling stijgt het aantal Nederlanders boven de 18 dat rookt... van 25 in 2011 naar 26 eind dit jaar. Dat betekent ongeveer 170.000 rokers... Erbij. De Stichting Volksgezondheid en Roken, Stiforo, pleit dus opnieuw voor maatregelen... voor het aanscherpen van het huidige rookverbod. Bijvoorbeeld om het ook te laten gelden op pleinen en straten. Is dat een goed idee? Bijna nergens meer mogen roken. Daarover gaan we het hebben met Devi Segaar, directeur van Stiforo. Welkom. En met Brian Benjamin. Hij is woordvoerder zorg van de VVD hier in Amsterdam. Ook welkom. Even om te beginnen. Meneer Benjamin, u rookt, voor alle duidelijkheid. <laughs> voor alle duidelijkheid, ik rook niet. U rookt niet. Kijk eens aan mevrouw Segaar. Ook niet. Ooit gerookt? Ook niet. Nooit gerookt? Nooit gerookt. Nou ja, incidenteel, wel ooit is een sigaret, maar geen... Beviel al meteen niet. Beviel al meteen nee, niet. Ben men ook nooit gerookt? Nooit gerookt, ook Kijk, niet incidenteel. Twee geheel onthouders hier, die gaan debatteren over de stelling... <tus> het rookverbod moet worden uitgebreid. Om te beginnen krijgt u iedere eerst een halve minuut... om uw standpunt neer te zetten en daarna kunt u gerust met elkaar debatteren. Mevrouw Segaar, u bent voor de stelling. Waarom? Met een duidelijk en streng rookverbod sla je eigenlijk drie vliegen in één klap. Eén, je beschermt de gezondheid van driekwart van de mensen die niet roken in Nederland. Twee, meer mensen stoppen en houden dat ook gemakkelijker vol. En ten derde, kinderen kopiëren. Dus hoe vaker kinderen rokende mensen zien, hoe groter de kans dat zij zelf beginnen met roken. Dat genomen met het feit dat meeroken per jaar 3000 doden veroorzaakt... Wat vijf keer zoveel is als het aantal verkeersslachtoffers... maakt dat wij zijn voor uitbreiding van de rookstroom. Vast thuis geoefend. Meneer Benjamin, ook voor u een halve minuut om te zeggen... waarom u tegen de stelling bent. Ik ben tegen deze stelling, omdat ik denk dat als je kijkt naar de stijging van de rokers... dat het niet zozeer te maken heeft met de huidige regels. Ik denk dat die goed zijn. Ik denk dat je die alleen beter zou moeten handhaven. Dus extra regels, dat zie ik niet echt als een toegevoegde waarde. Daarnaast denk ik dat heel veel mensen gewoon meer zijn geroken... omdat het gewoon een hele moeilijke tijd is. Mensen stoppen, uh, verliezen hun baan, er is veel stress er is veel druk... Uh, dus ik denk dat dat meer een oorzaak is dan dat het uh, aan de regels is. En daarnaast is het gewoon een eigen verantwoordelijkheid... voor een groot gedeelte van de bevolking. Ik kan me vinden in uh, het voorbeeldidee voor de gezondheidsregels... maar het is wel een eigen verantwoordelijkheid in meer regels. Daar zijn we niet voor. U neemt iets meer dan de half minuut. Mevrouw Zegaar, ja, nou hebben de mensen het al lastig... Uh, begrijp ik nu van meneer Benjamin, crisis, et cetera. Dan steken ze een sigaret op en dan komt u eroverheen dat het niet mag. Stivoro is van mening dat je mensen niet ook nog eens hun gezondheid af moet nemen. Dus vanuit dat perspectief zien wij het uh, zitten... om de bevolking op zijn minst goed voor te lichten... over de schadelijke gevolgen van roken. En uh, nou ja, om jongeren in ieder geval goed te beschermen tegen tabaksrook. Ja, Maar en goed, dat gebeurt natuurlijk heel lang. Ik, ik begrijp dat meneer Benjamin zegt, het helpt niet. Want ja, ze hebben het nu even lastig. En ondanks de voorlichting en ondanks alle uh, waarschuwingen... u gaat er van dood en zo, steken ze er toch heen op? Meer zelfs? Het is uh, van heel groot belang om als je een rookverbod invoert... om dat vergezeld te laten gaan van goede voorlichting... over de reden waarom zo'n rookverbod wordt ingevoerd. En wat we bijvoorbeeld zien met het rookverbod in de horeca... er worden uitzonderingen gemaakt voor de kleine horeca. Mm -hmm. Dat maakt dat de situatie eigenlijk alleen maar onduidelijker wordt. En uh, daarnaast is er bij de invoering van dat rookverbod... ook niet goed gecommuniceerd over de reden van het rookverbod. Namelijk dat roken schade berokkent aan mensen doden veroorzaakt, ziekte veroorzaakt... en uh, een direct effect heeft op het aantal hartdoden. Meneer Benjamin, er is uh, nog niet voldoende duidelijk al die erge gevolgen. Uh, uh, volgens mij uh, uh, hoor ik nou precies wat ik wil horen. We hebben al regels en die regels die je hebt, die moet je gewoon handhaven. Ja, de stelling is, er moeten meer regels komen uh, om het roken tegen te gaan. Nou, dit is denk ik precies de onderbouwing die ik zeg. We hebben al regels, er is een handhaving in de horeca. Dat zou je dus gewoon beter moeten doen. Maar we moeten vooral niet sturen op... Ja, maar mevrouw Schaaf want u zegt u wil uitbreiding van dat verbod... van de bestaande regels dus, waarvan meneer Benjamin zegt dat het voldoende is. Hoe, in wat voor zin wil u uitbreiding? Nou, uitbreiding in ieder geval van het rookverbod in de horeca. Uh, zodat alle Overal? Horeca ook daar, in de kleine cafés? Ook in de kleine cafés. Daarnaast uh, zou het heel goed zijn als roken bijvoorbeeld verboden wordt in auto's... waar kleine kinderen bij zijn. En een derde plek waar, goed, waar het goed zou zijn om rookverboden in te voeren... is bijvoorbeeld op schoolplein, omdat die een hele belangrijke voorbeeldfunctie hebben richting de jongeren. Terrassen van cafés? Ik denk, we, nog maar één. ik denk dat we op dat punt nog lang niet beland zijn. Laten we eerst zorgen dat in okay. de cafés dat rookverbod is. Meneer Benjamin, dus die auto erbij, de schoolpleinen? Nou, ik, vind het, ik vind het allemaal hele sympathieke regels. En dat willen we ook allemaal heel graag hebben. Want als je zegt van, goh, iemand rookt in een auto bij kinderen... dan vinden we het allemaal echt crimineel. Maar een van de problemen waar we nu natuurlijk allemaal al tegenaan lopen is dat op het moment dat je regels bedenkt... dat je die ook moet kunnen handhaven. En laat dat nou net een van de grote problemen zijn... met het horecaverbod. Uh, dus ik ben niet zo van het symboolpolitiek. Ik vind dat als we iets gaan doen... dat je dus ook de mogelijkheid moet hebben om het ook te handhaven. En dat is dus het probleem hiermee. Ik hoe, zou... hoe controleer je dat, mevrouw Segaar... dat papa of mama in de auto zit te roken bij de kinderen? Het probleem begint al veel eerder. Op het moment dat je het invoeren van een rookverbod vergezelt... met goede uitleg waarom die regels nodig zijn... zie je acuut dat de draagvlak enorm stijgt. Je ziet bijvoorbeeld in Ierland... waar het Verbod. Nee, maar de vraag was even anders. want, want Oké, okay, meer voorging, dat heeft u gezegd. En u, maar u zegt een verbod voor roken in de auto. Maar als, als vader en moeder of wie dan ook dat toch doet... hoe, hoe controleer je Hoe handhaaf je het? Nou, nogmaals, op het moment dat je goed voorlicht over de schadelijke gevolgen... zal de mate waarin je moet niet handhaven lager zijn. Maar als ze het toch doen? Hoe kom je erachter? Nou, tabaksrook heeft natuurlijk een uh, stevige geur... dus in die zin zou je dat kunnen controleren. Een rukpolitie. Maar ik blijf erbij. Op het moment dat je goed voor over de redenen... is die handhaving minder belangrijk. Ja. En autogordels worden ook gehandhaafd. Die zijn ook ingevoerd. Het nee, je je meer... gaat vooral om de preventie. Mensen duidelijk maken dat je dat niet moet doen. Ja, kijk, als we allemaal hele verstandige beslissingen zouden maken... zouden er ook geen helmen zijn... Uh, rook is nog steeds een individuele keuze. En wij doen als overheid, denk ik, heel veel aan voorlichting. We zouden er meer aan kunnen doen. Uh, ik, ik, eh, nogmaals wat ik zei... Als die, je regels... die, die helden, u zegt het zelf, die zijn er ook. Omdat mensen niet altijd verstandige beslissingen nemen. Dan kun je toch ook zeggen, we beschermen hier mensen tegen zichzelf, of niet? Nou, ik, ik vind dat een andere, andere gradatie. Ik, als ik denk aan regels en zeggen... We, we vinden het belangrijk dat mensen minder gaan roken. Want schadelijk voor je gezondheid. Dan vind ik ook dat je naar dingen moet kijken die daadwerkelijk uh, uh, helpen. Ik zou bijvoorbeeld... Uh, we hebben nu een discussie over de inkomensafhankelijke premie. Ik zou eerder uh, richting een leefstijlafhankelijke premie gaan. Dat lijkt me een veel betere prikkel voor mensen. Mensen die ongezond leven... En bijvoorbeeld roken, die moet meer premie betalen? Uh, of ik zou het je als omdraaien, leef je gezonder betaal je minder premie. Dat is een, Belonen van goed gedrag. Daar zou ik eerder naar kijken. Ik kijk ik even, me mevrouw Zegaar, u kijkt daar. Een nou, een beetje blij bij? Of? Een beetje me. blij. Nou, in die zin, uh, bij roken heb je natuurlijk een heel bijzondere situatie. Roken is namelijk een verslaving. En uh, zonder dat je aan de andere kant een goede voorziening biedt... waarmee je help, mensen helpt om van het roken af te komen... vind ik ook niet dat je ze zomaar kan beboeten... voor het handhaven van dat gedrag. Meneer Benjamin. Nou, ik zag het niet meer als beboeten, ik zag het meer als belonen. He, je kunt maar ja, goed, er, je maar kunt dat betekent wel dat als je rookt dat je dus meer betaalt. Ja, maar het is nu ook zo. Je betaalt ook accijns uh, op, uh, op roken. He, als, als we, als we de, het, het gezondheidsperspectief doortrekken... ik zou er persoonlijk geen probleem mee hebben... als je bijvoorbeeld zou zeggen, uh, we verhogen de accijns op, uh, op sigaretten. Ja, want u, u bent er wel voor om het roken terug te dringen, voor alle duidelijkheid? Ja, absoluut. Ik ben woord voor de zorg. En we weten natuurlijk wel wat de schade van roken in de maatschappij uh, met zich meebrengt. U zegt, maar, maak het duurder. Dat zou een mogelijkheid zijn. Mevrouw Zegaar, goed plan? Dat is absoluut een goed plan. Okay. En dan ook... Uh, Jaarlijks een accijnsverhoging van minimaal 50 cent. Niet iedere keer Zo, kleine beetjes. Ook, Daarvan oké. weten we dat het effect heeft. Ja, Alhoewel, nu vind ik ook al hartstikke duur is en ontzettend gestegen... maar ze gaan toch meer roken. Toch? Nou, er zijn eigenlijk nog geen substantiële... of de afgelopen jaren geen uh, grote acci accijnsverhogingen geweest. Dat zeg ik, wij pleiten naar een continue veel duur, veel verhoging van 50 in de... cent. In het lenteakkoord is dat bedrag afgesproken. Daar zijn we ja. ook heel blij mee. En we hopen daar ook effect van te zien. Maar het is altijd een combinatie van maatregelen die de effecten ook versterken. Ja, ik, meestal vraag ik ook achteraf... Uh, wat vindt u in elkaars argumenten uh, wat er wel misschien uh, zin heeft? Ik begrijp uh, in dit geval, meneer Benjamin, dat het dat punt is. Maak het maar duurder. Ja, inderdaad, omdat je nou ook kijkt naar het andere effect. Uh, ik, het principe van de vervuilen betaalt vind ik hier wel een beetje van, uh, van toepassing. Je kunt zeg maar het extra geld wat je daarmee binnenkrijgt... kun je gebruiken om uh, anti-rookcampagnes uh, uh, te financieren... of uh, als bijdrage in de stijgende zorgkosten te zien maar, als aandeel ja. van roken. Dus ik ben erg van de praktische kant. En geen uitbreiding van het rookverbod. Mevrouw Segaar, uh, bent u al tevreden met gewoon de verhoging van de prijs... en dus niet een uitbreiding? Ik ben tevreden met de verhoging van de prijs... maar uiteraard niet met het, niet de uitbreiding daarbij. Daar gaat u mee door. Ik dank u beiden hier voor het debat. Mevrouw Zagar en meneer Benjamin. En wij gaan weer luisteren. Ze zitten er alweer klaar voor naar de muziek van Mook. To depend upon, no more too cold to cultivate. Like nothing is real. Hang on, hang on. Feel the fire in my blood. Gonna send a world. temperatures rising my temperatures rising hang on hang on hang on hang on because i'm about keeping us free.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 ...van het nieuwe album Collider. Door Mook. Collider is de titel van de nieuwe plaat... ...genoemd naar de deeltjesversneller in CERN. Felix Magen, zanger van de band. Uh, dat is, vonden jullie fascinerend, die deeltjesversneller in Onwaarschijnlijk. Onwijs fascinerend. Ja? Ja, het, is, het is eigenlijk gekomen uh, via uh, een vriend van ons... ...die eigenlijk de, de design, de artwork voor ons, uh, hoe ze altijd doet... En hij kwam met, uh, met dat idee omdat wij zelf uh, niet wisten precies wat we wilden hebben. We hadden het alleen maar tegen hem over het proces van het album maken. Dat we constant met elkaar aan het botsen waren. En toen kwam hij met dit mooie Aha, idee. Hij ja, zei, want dan dit... botsen allerlei ja. hele kleine deeltjes op elkaar. En die deeltjes versnellen. Ja. Ze zoeken naar een goddeeltje. Ben je ook in die theorie geïnteresseerd? Of is ik, het... nou, uh, niet zozeer geïnteresseerd. Ik heb, ik heb wel natuurlijk alles ondertussen al gehoord uh, erover. En uh, het is natuurlijk on onwijs interessant. En uh, als je de foto's ziet. Van, uh, van hoe het eigenlijk daar werkelijk aan toe gaat. Is het, uh, het is ongelooflijk. Ja, ja, Een gigantisch het, uh, groot het, uh, apparaat. Gigantisch. Ja. Ja. Ja. Maar ja. botsen jullie zoveel in de band? Ja, al de hele tijd. Al oh, de hele ja? tijd door. Vertel. Ja, met, uh, ga je daar zitten? Nee, ik wil daar zitten. Van dat het tot, gaat echt over heel uh, ernstige dingen. Ja, tot het uh, Ga je dat echt zo spelen? Ik zou het zo doen. Het, uh, ja, dat, maar is, uh, dat, is dat op dit album uh, meer dan op vorige? Omdat ik begrijp dat de invloed van uh, ja, de anderen uh, groter is geworden op dit nieuwe album. Ja, de invloed van de anderen was altijd aanwezig. Uh -huh. zo -zo, maar nu hebben we elkaar echt heel veel ruimte gegeven. Sterker nog, uh, Eddie, onze toetsenist, heeft op deze album een paar nummers kon, uh, zelf kon geschreven. En uh, die waren min of meer uh, voor ons gevoel gewoon kan, kant en klaar. Echt. Is dat omdat zij daarop aandrongen en jij wel moest toegeven? Of, of wilde jij zelf een stapje... Nou, uh... ik, wilde, ik wilde zelf uh, in ieder geval wel iets anders doen. Dat hebben we in ieder geval na het laatste album. Met de, we hebben een, een plaat gemaakt met een gigantisch orkest. En ik dacht van nou, deze keer willen we toch iets anders doen. Ja, maar... Dat anders doen, uh, wat, wat moet dat dan zijn? Uh -huh. dan, dus dat is een kwestie van elimineren van: oké, okay, dat willen we niet, dat willen we niet. En dan kom je uiteindelijk terug tot een soort basis waar iedereen met een meer op gelijke voet met elkaar staat. En, en natuurlijk, iedereen zijn mening is belangrijk. En, maar heb je daarom ook een uh, groot herder, dat is een producer... die ook bijvoorbeeld voor Nick en Simon werkt, ja. uh, ingeschakeld. Dat zou je niet meteen verwachten bij jullie, iemand die met Nick en Simon werkt. Ja, en, want jullie maken hele andere muziek. Ja, we maken heel andere muziek, maar zijn, zijn wortels liggen wel... in een soort gitaar-noishoek uh, uh, van vroeger. Uh, Lekker stevige gitaar, En ja, dus uh, Eddie kende hem eigenlijk daar al van. Dus we vonden de combi met dat in ons achterhoofd van... oké, okay, hij begrijpt wel gitaren. Uh, wat zou dat voor ons kunnen opleveren? Het is echt totaal iets heel anders. En dat, uh, dat is wat beroep deelt. We willen echt iets heel krachtig, heel anders. Wat heeft het opgeleverd? Zijn jullie uh, commerciëler geworden? Ik weet niet of we commercieel zijn geworden. Ik weet uh, dit album is misschien meer up dan, uh, dan de andere uh, albums. Iets vrolijker. Gevoel, iets vrolijker. Het is meer pop. Misschien. Hij heeft ons in ieder geval wel uh, um, zo wij dat noemen, meer kleur gegeven. Hij heeft ons laten zingen. Ja, jullie, wat... jullie kleden je ook altijd in zwart, maar vandaag niet. Of ja. was dat al lang uh, nee, wat, is die deal zijn... met uh, Lakenveld alweer voorbij? Ja, dat is al heel lang voorbij. Oh, eigenlijk. Okay. Dat is echt heel lang qua. En uh, zwart blijft uh, zeg maar de hoofdkleur, maar zoals, zoals iedereen weet, uh, uh, af en toe is grijs dan niet meer zwart. Oké, okay. we gaan zo direct nog meer van jullie horen. Dank tot zover. Felix Meggin van Moog. vind jij ervan? De kosten van de zorg zijn onstuitbaar. Daar kan geen enkele zorgpremie nog tegen op. We worden namelijk steeds ouder.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 Tot we 65 zijn, zit het met de zorgkosten wel goed. Reparatie en onderhoud van een 65-jarige kost rond de 6.000 euro per jaar. Geen onderwerp voor discussie, lijkt me. Het in leven houden van een 95-jarige kost rond de 35.000 euro per jaar. Die 95-jarige ligt voor dat bedrag dan meestal hulpeloos, uitzichtloos en eenzaam in bed. In dat treurige eindstation van die 95-jarige is dan vanaf zijn 80ste bijna een half miljoen geïnvesteerd. Dat zijn ze dus, die exploderende kosten van de zorg. Want dat zit er niet in niertransplantaties en kankerbehandelingen. Dat valt allemaal relatief mee. Er zijn maar drie redenen waarom uw zorgpremie straks onbetaalbaar... of in ieder geval peperduur wordt. En ik noem ze alle drie. Stijgende leeftijd, stijgende leeftijd en stijgende leeftijd. Nog duidelijker, van onze geboorte tot ons 65ste... kosten wij aan zorg ongeveer evenveel als in het veel kortere... maar veel duurdere stukje leven daarna. Onze laatste 20 jaar kosten ongeveer evenveel als de eerste 65. Medisch kan alles en het is prachtig om iedereen alles te gunnen. Maar intussen speelt er een keihard financieel probleem. Hoe voorkom je dat de mensen onder de 65... op termijn failliet gaan aan de mensen van boven de 65... Gaan we dan allemaal 1000 euro zorgpremie per maand betalen? Van mij mag u, maar het jaar daarop is het gewoon 1100. De enige echte oplossing is dat we of onze bejaarde ouders weer zelf in huis nemen of dat we onszelf en anderen helpen eindelijk de dood weer te aanvaarden. Drie waar gebeurde verhalen tot slot. Albert is 76 en kan een lekkende hartklep laten repareren. Dat zou hij desnoods uit eigen zak kunnen betalen. Maar hij wil niet. De dokters willen juist dolgraag dat Albert een jaar lang gaat herstellen... van die altijd riskante hartoperatie. Maar Albert heeft liever de zekerheid van een paar goede jaren nu... dan misschien wel tien jaar extra als hulpbehoevende supersenior. Albert is een wijs man. Heerde kreeg te maken met zijn moeder van 82 die haar heup brak. Heerde zei tegen mij, de grootste fout die ik ooit gemaakt heb... was toen 112-bellen. In het ziekenhuis bleek de moeder van Hidde veel meer te hebben dan een gebroken heup. Ook slechte nieren, een falende lever en een zwak hart. Het ziekenhuis, christelijk, kwam met een tonnenkostend zorgmenu om de moeder van Hidde er bovenop te helpen. Na een week raakte ze in coma, maar het christelijk ziekenhuis weigde de beademing te staken. Ze hadden nog grootse plannen met het hulpeloze oude mensje. Verzekeraar Mensis gaat nu hospices vergoeden. Dat zijn sterfhuizen waar niemand je nog een hartoperatie of een extra chemokuur probeert aan te smeren. maar waar je op prettige wijze afscheid kunt nemen. Mens is, is een wijze verzekeraar. De inkomensafhankelijke zorgpremie van PvdA en VVD was juist het allerdomste wat je bedenken kunt. Terecht dat die van tafel gaat. Justus van Oel. Half vier, tijd voor het NOS-journaal Ewald de Jong. Radio 1. Het NOS-journaal. VVD en PvdA gaan het regeerakkoord openbreken. Volgens VVD-fractieleider Zelstra worden er verschillende alternatieven doorgerekend voor het omstreden zorgplan. Beide fracties zijn nu bij elkaar. PvdA-leider Samson zei voor de bijeenkomst dat hij verwacht na het weekend verder te kunnen. Zo'n 11.000 Syriërs zijn gisteren de oorlog in hun land ontvlucht... meldt de hoge commissaris voor de vluchtelingen van de VN. Verreweg het grootste deel, 9.000 mensen, is naar Turkije uitgeweken. De andere 2.000 gingen naar Jordanië en Libanon. In de buurlanden van Syrië zitten nu meer dan 400.000 vluchtelingen... waarvan 120.000 in Turkije.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 en heeft er bijna 55 miljoen euro voor uitgetrokken. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. ADB verkeersinformatie op de A27. Breda richting Utrecht staat file na een ongeluk... tussen Hank en Gorkem 5 kilometer, maar de weg is wel weer vrij. En de A50, Arnhem richting Eindhoven. Voorknopend paalgraven, 8 kilometer door het ongeluk met een vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. Omrijden kan via Deil over de A15 en de A2. Dit is Radio 1. Avro, vrijdagmiddag live. Jan Mon. En goedemiddag. En welkom terug vanuit de kroon aan het Rembrandtplein in Amsterdam. Met zodra ik Leo Blokhuis over het belang van de Haagse muziekwinkel... Servaas voor de Nederlandse popmuziek. En Frits Barend die het over sportieve hoogte- en dieptepunten gaat hebben. U kunt reageren. Twitter ons. Hashtag AvroVML. Maar eerst nieuws uit Den Haag. Michiel Breedveld, mijn... jij staat nog steeds bij de VVD. Ik begin bij zijn verklaring en na mijn vragen eruit. En ik wil heel veel oh. zeggen om me komen. Dat, dat is een mededeling voor uh, intern, zeg maar, bedoeld. Wanneer we eruit moeten, dat is goed, Michiel. Maar kun je ons op de zender ook nog iets vertellen... over wat je weet over de stand van zaken bij de VVD? Ik denk dat hij me niet hoort. We gaan het zo direct proberen. Oké. Okay. aan de zondag gaat de musical Hij gelooft in mij in première. Een musical over leven en werk van Nederlands misschien wel bekendste... zanger André Hazes. Ik zou daar graag het een en ander over duiden. Hier bij ons tafel, uh, aan tafel de weduwe van André Hazes, Rachel... en ja. een van de tekstschrijvers van de musical, Kees Prins. Beiden welkom. Ja. Rachel? Ja? Welkom. Ja, dat is goed. Ja, dat is goed, ja, dat is goed. Uh, je kan ook zeggen dankjewel. Oké, okay, uh, maakt mij niet uit natuurlijk. Oh, oké. Okay. Ja, wat zit je nou te emmeren, mevrouw de interviewer? Het is wel een hele dame waar je tegen praat, hè? Kom op, huppatee, eerste vraag. Ja, nou stip je precies aan wat ik wil onderzoeken. Namelijk of er nog verschillende klassen bestaan in Nederland... en of die ooit tot elkaar zullen komen. Maar ik zal toch doorgaan, zoals je net vroeg. Uh, hij gelooft in mij, Rachel. Ben je op enige wijze betrokken bij de musical? Ja, uiteraard. Ik moest het wel eerst goed vinden natuurlijk. Men kan uiteraard niet zomaar zonder mij daarin het te, te kennen, te betrekken, zomaar een dingetje overdreven maken. Moeten ze toch echt eerst langs mij, dus. En jij hebt dat goed gevonden. Ja, natuurlijk. Anders was heel die musical er natuurlijk helemaal niet gekomen. Ja. Uh, Kees Prins, in hoeverre neem jij André Hazes eigenlijk serieus? Want op zich doet jullie hele project natuurlijk onwillekeurig denken aan de documentaire. Zij gelooft in mij. Ja, die. Dat was grappig, Rachelle. Dat je er opeens zo heel snel tussendoor kwam. Dank je, Kees. Hoewel ja. het niet per se grappig bedoeld was. Maar dat maakt mij niks uit, natuurlijk. Ja, dit illustreert weer precies wat ik bedoel. Want Rachel, hè, vrouw van het volk, bedoelt dingen gewoon serieus. En dan gaat Kees Prins, intellectueel, kunstenaar, elite, erom lachen. Is dat een teken van deze tijd? Nou, dat zou ik graag duiden. Hè. Is dat niet precies wat momenteel ook gebeurt bij een boer zoekt vrouw? Hè? Een programma voor en door gewone mensen... waardoor de grachtengorde uh, hartelijk omgelachen. Word. Is dat niet wat er straks ook staat te gebeuren bij de musical? Hij gelooft in mij. Uh, uh, wat wat precies? precies? Nou ja, dat de hele kunstzinnige groengemeente een kaartje koopt. alleen maar om zich rot te lachen om de ellende van een volksjongen. Uh, André was echt wel meer dan een volksjongen hoor. Zeker op een gegeven moment. En hij nam zijn werk heel serieus, zijn leven ook. Daar heeft nog nooit iemand om gelachen. Ik zeker niet, omdat je met hem te doen had? Nee, omdat ik het gewoon vaak helemaal niet grappig vond... het werk en het leven van André. Ja, wat vond je er dan van? Vond je treurig, het leven van je man André Hazen? Ik vond niet zoveel. Dat doe je gewoon niet, natuurlijk. Je bent iemands vrouw en van twee iemanden de moeder. En dat is gewoon zo. Als André zong, dan zong hij. Als hij thuis zat, dan zat hij. Als hij zat was, dan was hij zat. En ik hou heel erg van Nassie, als je het wou weten. Uh, nou, uh, oké, okay, prima. Nassie, uh, grappig. Was weer niet grappig bedoeld. Omdat ik zelf wassi zei, moest ik gewoon ineens aan nassi denken. Ik heb er nou ook echt heel veel zin in. Hoe vaker ik het zeg eigenlijk. Nassi, nassi. Zo. Ja, en dat bedoel je weer niet grappig? Even om te duiden. Ik bedoel bijna nooit iets grappig. Nu ook niet. Zie je mij lachen? Nee, weer niet. Nog steeds niet. Ik heb je eigenlijk nog nooit zien lachen, Rachel. Heeft André je wel eens zien lachen? Ja hoor, regelmatig. Oh, dus jullie konden wel lachen samen. Wij konden wel meer dingen samen. Maar daar vragen jullie nooit naar. Wij konden elkaar ook al heel lang bijvoorbeeld. Eigenlijk sinds mijn prille jeugd. Heb je al iets van die musical gezien, Rachel? Even voor een stukje duidelijk. Ja, zeker. Rox, Dreetje en ik zijn zo snel mogelijk... wezen kijken natuurlijk. En? Ja, wel leuk natuurlijk. Wel leuk. En uh, dramaturgisch vooral sterk. Dat heeft meneer Prins uitstekend gedaan, al zegt hij het zelf. Zo vlak van tevoren voor deze uitzending zei hij nog even snel tegen me... als ze gaan vragen of je het goed vond, dan moet je gewoon zeggen... dat je het dramaturgisch goed vond, dan ben je overal vanaf. En dat wil ik natuurlijk, ik wil er vanaf. Ik wil aan nassie met saté. <lacht> Weer heel geestig, Rachel. Dank je, Kees. Zo, zullen we gaan? Ja, Weet u nu genoeg, mevrouw, de interviewer? Ja en nee. Nassi met, met kroephoek en, en saté. saté. Ja, tot zover de rubriek over de kloof tussen de elite en het volk. Het is gewoon een mooie musical muts met je duiding. Marja Leuven, Sanna Wallace de Vries en Bas Hoeflaak. En dan hebben we nu denk ik wel verbinding met Michiel Breedveld bij de VVD. Ja, zeker Jan. Uh, je probeerde net ook al even met mij te praten... maar op dat moment uh, was uh, Halbe Zijlstra, de fractievoorzitter van de VVD... tegen mij aan het praten. En uh, ik heb je vraag net even niet kunnen horen. Uh, ze zijn eruit. Halbe Zijlstra heeft inderdaad uh, de, ja, de zegen gekregen... van de VVD-fractie om, ja, om oplossingen uit te gaan werken. Laten we even luisteren wat hij daarover zei. Ik heb de fractie geïnformeerd over uh, het feit dat wij uh, uh, met gesprekken bezig zijn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 en uh, zorgen dat de uh, inkomensverschillen worden verkleind. In welke richting moeten we die oplossing zoeken? Nou, er zijn uh, meerdere richtingen mogelijk. En totdat wij een definitieve oplossing hebben... Uh, zijn het meerdere oplossingen die we kunnen vinden. En dan ga ik niet zeggen uh, of het de een of de ander wordt. Verwacht u daarmee uh, de onrust in uw achterband te kunnen geruststellen? Nou, kijk, uh, ik denk dat iedereen behoefte heeft aan, uh, aan duidelijkheid. Uh, en bij duidelijkheid bieden hoort...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 En daarom moet je die knopen pas doorhakken. Moet je die brug pas oversteken als je ook alle uh, gegevens hebt? Bruggen slaan, ja, dat zal dus pas maandag gebeuren. Uh, waarschijnlijk als uh, inderdaad de berekeningen binnen zijn. Ja, wat halbezelstraat Zelstraat niet zegt, is in welke richting uh, die oplossingen gezocht moeten worden. Ja, daarbij moeten we toch gaan denken aan aanpassingen van de inkomstenbelasting. Dat op die manier dus uh, de hoge inkomens wat meer gaan bijdragen aan uh, de kosten van de crisis. De rekening van de crisis dus op de sterkste schouders komt te liggen. Want ook dat, je hoort het halbe Zijlstra zeggen, hoort binnen die kaders van het regeerakkoord. Ja, maar de inkomensafhankelijke zorgpremie is van de baan. Nou, daar lijkt het wel heel sterk op. Mogelijk dat er nog een klein deel inkomensafhankelijk uh, wordt. Uh, maar als we dit zo horen, hoe ingrijpend uh, het is... Uh, dat men nog geen beslissing wil nemen... wil toch wel zeggen dat er uh, ja, toch een belangrijke verandering plaatsvindt. En dan moeten we toch denken aan het verhogen van de belasting. Nou, dat is ook een vies woord uh, in VVD-kringen. Uh, nivelleren, daar moest Rutte al niks van hebben. Maar belastingverhoging is zo nodig nog moeilijker uit te leggen. Dus ga er maar aan staan. Dus het blijft wellicht nog lang onrustig. Michiel Breedveld, dank voor het laatste nieuws. Ja. The Golden Air, Q65, Shocking Blue. Allemaal bands die verroren maakten in de jaren in de Haagse muziekscene. In de jaren 60. Die hadden één ding gemeen. Ze kochten allemaal hun instrumenten bij een beroemde Haagse muziekwinkel, Servaars. Over die winkel verscheen gisteren een boek getiteld Haagse speelkwartier. Schrijver ervan, Leo Blokhuis, is hier. Welkom, Leo. Dank je. Frits Barend, kende jij muziekhandel Servaars? Nee, ik nee, kende wel de bands. Is mijn, die is Zo ja. oud ben ik, dat is mijn jeugd. Ja. Leo, waarom was deze muziekzaak nou uh, uitgerekend een goed onderwerp van een boek? Um, nou, eigenlijk was Den Haag is, is Den Haag een goed onderwerp voor een boek. Maar dat is nogal. Heel een, Den Haag. Als het de, muziek, de, de, de muziek in Den Haag biedt dat nummer één, laten we wel ja. lezen. Destijds. Destijds, maar ze doen het nog steeds vrij behoorlijk, vind ik. Maar goed, uh, ja, nou goed. Uh, maar? Uh, en, en dan ga je kijken, hoe ga ik dat doen? En uh, laten we niet uh, langs alle bandjes lopen, maar op een andere manier. En ik had een aantal invalshoeken, en één daarvan was die winkel... En toen ik daarmee bezig ging, toen vond ik het eigenlijk een te leuk apart verhaal om uh, um, om dat in het grote Den Haag-verhaal te stoppen. Dus ik wou het gewoon om, omdat het een afgerond verhaal is. Het is een winkel die opgekomen is en die uh, uh, neergegaan is, die die uh, die verkocht is en die uh, in 1994 de deur gesloten heeft. Um, ja, even, dat... even voor het tijdsbeeld en hoe de muziek klonk. Want, want zeg maar voor die opkomst van al die bandjes in de jaren zestig. had je ook al een levendige muziek gezien. Ja. met name die indoor-rockers ja. daar. He? Ja, die kwamen er ook al. Je had uh, indoor rockers is... bedoel je? Ja, ja. ja, ja dat ja. zei ik? Nee, ik. dacht dat je indoor. Nee, indoor? Ja. Nee, dat sport. Ja, nee, ja, indoor. Ja. Indo, Indo. Indo. ja, niet de Indies, maar de Indo's. Ja, ja nee, die ja. zijn natuurlijk. Uh, uh... We, we hebben een fragmentje oh, van. want iedereen kent komaan. natuurlijk de Tielman Brothers. maar dit zijn de, toen ook heel bekend. de Crazy Rockers. Ja, Ja. Iedereen begint die spontaan te rocken rollen. Het is allemaal rocken rollen. Zo klonk het ja, tot aan doel. de jaren 60. Ja, tot half jaren 60. Toen werd dat weggeblazen. Uh, door uh, de Q, door uh, de earring, door uh, de motions. Uh, uh, en de uh, Q65? Ook even een vraagje: ja? klonk het bijvoorbeeld zo? Timmer. Frits, Frits herkent het. Ja, heerlijk, ja, maar wie niet? Nee, kijk, dit is een grote hit en ook bij wijze van spreken de ballet van de band. Het, uh, Q65, ik sprak pas uh, een van de gitaristen, die zei... Hoe oud is hij nu? Ja, die zit ergens in de 70, denk ik. Toch alweer, ja. uh, uh, Die zei, ja... Ik zei, hoe zou je het geluid voor jullie uh, omschrijven? Hij zei, ja, uh, alsof, je, alsof je een, uh, een bak uh, spijkers in een emmer omkeert. <laughs> is, kijk, wat je bij die Indo's nog had, een soort sierlijkheid. Uh, uh, uh, ook ja, niet al te laat gespeeld, melodieus, ja. uh, gevoelig. En... Um, de beat, jongens, want die, die muziek uit juist zegt, is de beat. Dat was gewoon een powercourt pakken en rang. Gewoon die hele gitaar nemen. Dus niet meer de losse dingetjes. Zo hard mogelijk, zo hard als het kon. En dat was waar Servaas dan om de hoek kwam kijken. Kijk. Die had gewoon de spullen. En als je gaat kijken waarom Den Haag zo'n belangrijke stad in de muziek is... of was in ieder geval... Daar heeft hij een iets grotere rol in gespeeld dan dat je het eerste gezicht zou kennen. Want hij heeft namelijk al die bandjes gefaciliteerd. Een fatsoenlijke elektrische gitaar was in de tijd nou, een serieus maandsalaris of vier. Dat was gewoon echt spa sparen voordat je dat kon doen. En hij was zo slim om die dingen op de pof mee te geven. Ah. En als het dan misging, dan was hij ook niet te beroerd om met zijn busje even voor te rijden. Er zijn verhalen dat Ben's klaar stonden om op te treden. Dat zijn vaas en zijn stofjas langskomen om even de spullen beslag te nemen. Omdat het te lang niet afbetaald was. Weg optreden. Maar... Goed, uh, de, de goede kant is wel dat hij zo iedereen in het zadel geholpen heeft. En, allemaal op de en, pof en dan een spandoek op, van Servaas erboven? Oh, ja, spandoek van Servaas. Da, uh, nou, dat ging nog verder. Uh, als er, als er uh, op, groot opgetreden moest worden. Kijk, in de tijd had je nog niet echt goede PA-systemen. Dus uh, de drummer die was hard genoeg. PA-systemen, dat, dat is dat hele grote. Uh, dat uh, zijn de grote speakers, zeg ja. maar. PA Public address. Dus dat is waar tegenwoordig alle bands in de werken. kleinste clubs maar mee, mee werken. Op gigantische dus, installaties. Ja, uh, grote. Geluidsinstallatie waar het hele geluid overkomt. En ja. toen had je nog gewoon hoe hard de gitaar versterken kon, zo hard kon je spelen. En dan had je apart een zanginstallatie, zaaltjes, Want de zanger is natuurlijk altijd. Kijk, een rock n roll band is in principe uit balans. Ik bedoel, de, drum, de drum is te hard. En, en de zang kom je normaal niet overheen, dus dan moet je wat aan doen. Dus de, en als er, iets groter, uh, als er iets groters nodig was voor eenmalig, dan was Servaas niet te bedoeld om daar uit zijn winkel de beste spullen neer te zetten. En dan gingen er inderdaad grote spandoeken vaas en dan werden de visitekaartjes uitgedeeld. En zo heeft hij een heel. heel heel Groot klantenbestand opgebouwd. Uh, aanvankelijk alleen in ook Den Haag. En mogelijk gemaakt voor die band en, om, en om groot ja. op te treden. En in Den Haag kon je werkelijk overal optreden. De beroemde rolschaatsbanen, alle cafés die daar. Uh, uh, uh, Scheveningen, het strand, casino en al de dingen daaromheen. De dierentuin vroeger. Het Moors Paleis in het Haagse dierentuin. Dat met is waar met ook scenes die bij de bands hoorden. Ja. Verschillende subculturen. Nou ja, je had natuurlijk, maar dat had je hier in Amsterdam ook. Dat Frits ook. Je had natuurlijk de, hier had je de Dijkers en de Pleiners. In ja. Den Haag had je ja. de bullen ja. en de kikkers. Wat waren de Dijkers en de Pleiners, Frits? De de uh, waren de ordinair en de pleiners waren de intellectuelen, zou ik maar zeggen. De, nou, de hippies versus de Nou ja, die ja, hadden ja, de, de, de, de, de bordelsluipers, bordelsluipers aan de en de, de dijken liepen liep met laarzen. Dat was in Den Haag? Nou, de, de kikkers? de bullen en de kikkers. Uh, uh, dat, maar het, is, het ligt iets subtieler natuurlijk. Je kunt, want wat was, jij? Zijn die... jo, ik was Ik ben van 61. Ja, uh, wat zou je geweest zijn? Ik had... Uh, ik zou natuurlijk uh, een, kikker. Ik zou een kikker geweest ja. zijn. Een De, de, de ja, Golden was een soort huisbandje van de kikkers. De kikkers die reden op boegs, hoogstuur, ja, bij ja. de capes. Ja. En dat waren de artistieke dingen. Ja. En de, de bullen, dat waren de rock'n'rollers. En dat was eigenlijk die iets oudere muziekstroom. Ik heb het vermoeden dat daar eigenlijk een raciaal punt uh, aan vooraf gaat. Dat namelijk, namelijk uh, het is gewoon de oude Indo's tegen de kaaskoppen. Uh, de Indo's, dat waren de oude rockers, die kwamen hier... en die stonden met mooie pakken aan te spelen. Uh, en uh, die Nederlandse jongens, die zagen hun... met de mooie blonde meisjes er vandoor gaan. Uh, daar waren ze ook okay. niet te beroerd voor. En dat werd matten. Dat zorgde voor matten. Dat werd echt vetus. gewoon matten. Ja. Het was gewoon, als je die jongens van de Q65 had... Luca T, dat heet nu de Zwarte Ruiter in Den Haag. Dat, had je, dat is gewoon een, een, een café waar gespeeld werd. En uh, Frank Nijus van Q65 zei daar altijd vechten. maakt niet uit was altijd vechten. Ik, maar, zei, maar ik altijd, zei: wat ja. deed je dan? Als gek een vechten. Ja. Hij zei bukken. Heel verstandig. <laughs> Overigens al die, die subculturen kwamen ook allemaal in die winkels vervaars. Ja. Waarover zit die ze niet zo betrouwbaar? Want die winkel is ten onder gegaan aan diefstal, hè? uiteindelijk. Nou, ik weet niet of die. Ja, indirect wel. Er werd gejat om het leven, werkelijk. Uh, het, het was ook heel verleidelijk. Zo'n heel klein apparaatje voor, voor, voor duizend gulden in de tijd. Een echt. Die effectapparatuur. Ja, ja, dat je dat eventjes meejat. Ik snap het ook wel. Maar dat, ja, nooit goed te praten. En uiteindelijk heeft hij een systeem bedacht van, van een kettingje waar je langs moest. En heel beroemd, ik heb hem zelf niet. Ik heb hem gesproken, maar ik heb zijn winkel niet gekend. Ja, want de zaak bestaat de, niet meer. Nee, de zaak. Daar zit nu een café in. Uh, een groot café in Ierse pub. Um. Maar in, in, uh, als, je, als je binnenkwam, dan stond handen handenwrijvend... met brilkrim in zijn haar en de stofjas aan. Uh, kom je doen? Heb je centjes bij je? <laughs> heb je centjes dan, je dan, bij je? Ja, van, nee, ja. want als je dus, ik heb jongere gitaristen, onder je andere, het Dennis, van Leo onder nu, andere zo, Dennis van Leeuwen... van Cake, uh, die dan als, als, als, als, als, als, als, als tiener daar kwam... die zei, ik was echt zenuwachtig als ik daar naartoe ging. Want je moest het goede antwoord geven, anders, <laughs> anders kwam je niet binnen. Nee, nee, dus nee, dat het is hem wel kwalijk genomen. En die genoven, arrogantie hè? daar is, die ook wel aan kapot gegaan. Ja, want uiteindelijk hadden alle beroepsvisie van jongen alsjeblieft joch ja. en die gingen naar de leuke de kleine winkeltjes en hij met een hele magloomaanstal is ja maar hij leeft er dan. goed van hè want er zit toch een, uh, uh, een, hij op, een uh, op een tropisch eiland in de Caraïbe. en uh, ik heeft geen medelijden met meneer Nico Servaas te het hebben, is een, nou, een prachtig boek geworden. een feest van de herkenning. zeker voor de mensen die de periode hebben meegemaakt een klein boekje, boekje is maar maar wat ik zeg een feest van de herkenning uh, dus bij uh, de titel nog eventjes Leo Haags speelkwartier precies zijn precies de muziekwinkel Leo bloghuis zo direct gaan we met Leo ook en met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 Zo direct, nog een keer. Sport met Frits. van het blad Helden. En ook nog aan tafel Leo Blokhuis, die sportief is. of? Ik hou, ik hou erg van sport. <laughs> maar, maar je doet er niks aan. <laughs> je ziet er best goed uit oh, Leo. Nou, ja, ik ja. fiets me helemaal klem. Ook dat wel. Oh, op, op een racefiets ook. Ook, ja. Okay. Te weinig, maar ik fiets alles. Okay, zonder doping. Nee, met. <laughs> Zo stoort. Nee, dan hoor je er niet bij. Ja. Ja, het systeem heeft hij bedacht. Frits, de tops en flops. Eerst even uh, vandaag bekend, toch? Ze werd eerst ja, ontkend, van, maar Edwin van der de de Sar. Van de Sar... wordt voorbereid op een directiefunctie. Uh, het, is, het wordt nu al een echte vriendenkring van Johan Cruijff. Want Michael Kinsberger is de nieuwe di beoogde directeur. Tijdelijk directeur. En dat is een hele goede vriend van Cruijff. Hm. Uh, een buurman van zijn huis hier in Amsterdam. Hij woont volgens, zijn moeder woont daar beneden. En hij komt daar veel. Dus ons het, kent is, ons, ja. het is ons kent is het ons. Het is verstandig. Zo'n zo toch iemand met, neem ik aan, toch weinig ervaring in het leiden van bedrijven. Eh, baas van Nou ja, daarom ja, wordt hij nu voorbereid. Oh, van hij de wordt SAR. Op... Oh. Dus het is heel goed dat hij nu niet meteen algemeen directeur wordt. maar dat hij voorbereid wordt op het directeurschap. En er zullen wel meer veranderingen nog voor. Ik hoorde ook gisteravond bij het uh, Gala voor het gehandicapte kind. dat uh, commercieel directeur van der Aad, Harry van der Aad, bij 1 januari vertrekt. Oh. al dan niet uh, op eigen verzoek. Oh, Verder niks? Nee, verder niks. Nee, okay. En dat van de Zuiders inderdaad vandaag benoemd zou worden. om voorbereid te worden op zijn directiefunctie. we gaan zien wat er van komt. De tops en flops, de tops? Uh, Oké, okay, de top. Uh, Boni van Vitesse, die spits. die vorige week ja. in eentje Ajax versloeg. Ja, Geweldige groeien, spits. Oeh, uh, Ajax-fan dus, Leo? Ja, absoluut, okay. ja. En zijn manager zei dat hij graag bij Ajax zou willen voetballen. Maar ja, dat soort managers zijn net zo betrouwbaar. als de becijferaars van de plannen. van de <laughs> regering voor de partij van het VVD. Die praten met alle winden mee. Uh, Afrikaanse spelers als Boni zijn hier alleen maar om geld te verdienen... voor hun familie en vaak toch voor een heel dorp. Ja, wel weer een bewijs, want daar heb jij het eerder over gehad. Want daar kom je vast nog wel op, Ajax, Manchester. Dus zei je hier ja. bewijs weer dat het niet om geld gaat als het om, en winnen en zo. Maar hier zie je toch wel weer een spits die aangekocht is. Nou ja, die, was, die was dus nog niet zo duur. Er oh. is nu veel belangstelling voor. Maar het leuke van die Boni is, hij wil dus weg bij Vitesse. En uh -huh. Marcel van Roosmalen schreef afgelopen dinsdag een column in NRC Next. Hij vergeleek Boni met Guidetti, die vorig jaar bij Feyenoord speelde... die nog Huldig werd voor Feyenoord Ajax. Die was gek met Feyenoord, maar speelt gewoon met Manchester City. Hij zegt, Boni houdt niet van Vitesse, maar wij houden wel van Boni. En dat ah. vind ik wel heel grappig geformuleerd. Heel goed. Uh, twee is dat er een commissie komt van de bij de KWU. dat er eindelijk bonden zich gaan verdiepen in het dopingsvraagstuk. Uh, Ze gaan renners misschien ondervragen. En ik hoop dat dat niet een... Toedekkend onderzoek wordt. Michael Bogert wordt steeds genoemd in dopingverhalen. Michael was een fantastische wier en ik heb ontzettend van hem genoten en is geen crimineel. Dat wil ik maar blijven benadrukken. Dit soort jongens, Lance Arms, ook had niet als hij gebruikt heeft als dat. Blijkt, nee, is hij is zeker geen crimineel. Nee, nee, nee daar hm. heeft hij iets fouts Maar Hij is geen crimineel. Iedereen... Maar, maar gaat het werk? Want ze kunnen niemand onder Ede horen. Nou ja, dat zijn natuurlijk Een goed onafhankelijke onderzoekscommissie. En daarvoor, ik vind dat daar een journalist in moet met on onderzoekservaring, dat je dus niet alleen maar vanuit de KNU moet doen. Iemand die ervaren is in het ondervragen. Komt er wat uit, Leo, denk je, uit zo'n... Commissie? Uh, uh, vast wel, maar de, uh, ik, ik weet niet of dat heel zinvol is... want dan neem je iemand weer een, een, een overwinning af of niet. Het gaat erom dat het vanaf nu gewoon dat er is een dikke streep gezet. Ja, ja, nee, het, dat, dat daar in de top van de CIO dat mensen nee, die, en op daar moet, moet die vonden wat voorkomen gelijk. Maar je moet natuurlijk <coughs> wel... Ik denk zo Steven de Jong, die is blij opgelucht dat hij het gekend heeft. Ja. En ik hoop niet dat Boog het gebruikt. Maar als hij wel gebruikt, dan is hij misschien heel blij dat hij het kan toegeven. Hmm. We gaan kijken of hij het ook ja. doet. Het ziet dan, er niet naar uit. Top 1? Het 1 het spel van Ajax weer tegen Manchester City. <coughs> Ja, een aanvallende spelopvatting tegen elf ja, betere... maar als lotstand aan elkaar hangende multimiljonairs. En uitblinkers bij Ajax waren twee Denen... Christian Paulsen en Peter Rasmussen. Paulsen die eruit gehaald werd ook nog. Ja, ja, ja. maar die schijnt moeite zijn geweest. Oh. En Rasmussen moet jij vragen. Rasmussen. Dat ja. was de dat ja. was dat. Een ja. andere, even, andere bij Ajax vond ik de Nederland ken het voor meer. En Siem de Jong. Ja de Engelsen waren het erover niet mee eens he, met dit scheidsrechter. Nee, was... nee, daar kom ik. Oh. ik dat kom ach, ik nog dat straks op terug. Dat, ach, Jammer dat. was dat Ryan Babel deed alsof hij belangrijk was, maar die twittert beter op dit moment dat hij voetbalt. Ah. Ik, ik vind het jammer dat Sien de Jong niet geselecteerd, die speelde zo fantastisch ja. Afgelopen ja. de afgelopen in ja. Manchester City. Ik had vandaag, die eerste dat... goal, goede helpt, zeg. Die dat leuk een e-ticketje, maar, nee, maar die was moeilijk, Maar die tweede die die kopbal ja. deed, als een specialist. hij was echt een geweldige middenvelder. Maar Gerts, hoe kan het dat Weet je Ajax... Niet de, toch, dat, het, dat het zo speelt en dan verliest, of, of niet kan winnen, van heel veel mindere teams hier ja, in Nederland. Dat geneemd. is een heel raar fenomeen. Je hebt de FV Cup in Engeland, daar winnen tweede, derde divisieclubs winnen van Manchester United, Arsenal, Tottenham. Maar staan ze hier niet voldoende op scherp dan? Of zo? Nou, dat heeft er mee te maken, ja. ja, ja. En ook, het, heeft, het is een mentaliteitsprobleem, hmm. je wil. En bovendien, Manchester City inderdaad... zijn 11 los, als losstand aan elkaar gaan met de voetballers. Maar het leuke was, vanmiddag was dus de persconferentie... bij het Nederlands Elftal in Zeist. En zien de jongens niet geselecteerd. Van Ginkel hmm. van uh, Vitesse. Een groot talent. Ja. Toen vroeg uh, Bert Maaldrink... Louis van Gaal, waarom is Siem de Jong niet geselecteerd zo uniform. Toen zei Van Gaal met zijn bekende vriendelijke toon... waarom vraag u toch altijd naar spelers die ik niet geselecteerd heb? <lacht> ik vind, als ik Ajaxi, vind ik dat prima hoor, laat de jongens lekker gewoon lukken Nee, maar Ajaxen even later doen. vraagt ja. Valentin Dries van de Telegraaf... Deli Blind, zat bij de voorselectie... Ja. waarom heb je Deli Blind niet geselecteerd? <lacht> Wat was toen het antwoord? Goeie vraag, Valentijn. Oh, dat wel. Ja. Ja. Het is over, want, want je, je, je moet eigenlijk naar de vlot. maar wil ja. je nog iets over die scheidsrechter zeggen bij Manchester? Of? Nou ja, daar wil ik inderdaad nog zeggen dat ja? ik die Mancini ongelooflijk laffe reactie vond. Want Touré, uh, Paulsen ja. werd op een gegeven moment uh, verschrikkelijk ja. onderuit gehaald. Dat is geen acteur. En toen ging die Touré ging nog even met zijn schoen ja. over Schottena. het gezicht van Paulsen. Ja. Die had gewoon een rode kaart moeten hebben. Ja. Daar hoor je zo'n scheidsrechter dan niet over. Ja. Maar later wilde zij Manchester een penalty. en die Ja, ja niet maar, dan maar dan goed, het buitenspel ja, ja. was geen buitenspel. Ja, en dit doelpunt dat afgekeurd was... Ja. Dat was inderdaad wel een doel. Okay, de nee, nee, flops. Nee, uh, de flop woensdag over het, het Nederlands tegen Duitsland. Leuke wedstrijd. En, flop. Huh? Nee, nee. Stop. De coach van Duitsland is Jochem Leu. Die was in 2006 was assistent van Klinsman. En vanaf 2006 is het zelf. Die heeft een enorme metamorfose ondergaan. 2004 was een flop in Portugal. En het voetbal ontzettend aanvallend en leuk. Ja. En ze hebben ook de jeugdopleiding wordt eraan gewerkt. Borussia Dortmund afgelopen woensdag tegen Real Madrid. Zo. Of dinsdag, geweldig. Met veel Duitse voetballers. Maar nu las ik een interview een paar weken geleden... met Louis van Gaal in Sportbeeld. En die zegt, zoals Duitse voetbal... Duitse voetbalt, zo heb ik Bayern München laten voetballen. Met andere woorden, het succes van het Duitse helft... is eigenlijk het succes van hem, zoals hij met Bayern München. Dus als Nederland wint... ...van Duitsland aanstaande... ...komt om het, het door Van Gaal? Dan is het door Van Gaal. En dan als dan ze verliezen, verliezen is het ook door Van Gaal. <laughs> Frits, ik moet eerlijk zeggen... ...de, de tijd is om want je wilde nog over Clemens, ja, Clemens Ros van Dorp. Ja, meer Clemens Rost van Dorp. Dat Hidding heeft u nu ook gesteund. Maar had hij dat dan twee jaar geleden maar moeten doen, Hidding? Dat is het, want jij bent het er niet meer eens... ...en je vindt het een schande dat het door de supporters komt. Frits Barend, dankjewel. En Leo Blokhuis ook. Aval.